Zei daarna afloop dat er pas op de extra top komende woensdag knopen worden doorgehakt. De cabaretprijs Polifinario gaat dit jaar naar cabaretier Hans Sibbel, beter bekend onder zijn artiestenaam Lebis. Hij krijgt de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties voor zijn voorstelling Branding. Lebis vormde jarenlang een duo met Dolph Jansen, maar maakt sinds 2000 ook solo-programma's.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 Hilversum 1, de KRO. Wij vragen u te luisteren naar een hoorspel, Occulte Moord, geschreven door Philip Levine. In de vertaling van Paul van der Lek, geregisseerd door Leon Povel. Wie bent u? Stefan Kendall. Ik heb uw broer goed gekend. Ik neem niet kwalijk. Ik heb uw naam niet goed verstaan. Stefan Kendall. Wij hebben elkaar toch al eens ontmoet. Mr. Kendall. Ach ja, natuurlijk. Wat dom van me. U uh, u schrijft in de krant, is dus niet? Ik krabbel iedere dag een kolommetje vol, ja. Maar, u hebt toch ook uh, succes gehad met een uh, roman, meen ik? Och ja, voor een debuut mag ik niet vragen. <laughs> Vergeef me, ik... Ik ben misschien wat vaag, me. Ik begrijp het. Ik had u waarschijnlijk beter niet kunnen opbellen. Maar ik kon tot mijn spijt niet naar de begrafenis van uw broer. Ik hoop dat alles goed voorlopig is. Uh, ja. Ik, ik ben ook gauw weer weggegaan. Ik... Miss. Miss mis Katna? Miss Katna? Neem me niet kwalijk, Mr. Kendall. Het, het, het, het spijt me. Oh, ik, ik zal u niet langer lastigvallen. Nee, nee, nee. Hang niet op, Mr. Kendall, Alsjeblieft, U zult me wel erg kinderachtig vinden, maar. Zou u hier naartoe willen komen? Wanneer? Zo gauw mogelijk. Liefst nu meteen. Maar waarom? D dat kan ik niet door de telefoon zeggen. Wat, later op de avond? Is dat ook goed? Nee, nee, nee. Het, het is belangrijk dat u nu komt. Later zou het geen zin meer hebben. Bent u ziek? Nee. Maar zeg dan toch wat er aan de hand is. Nee, nee, nee. Het is zo moeilijk om... Nou, ja, als, als, als u kunt... Laat hem maar. Het doet ook niet toe. Nee, ik kom. Ik kom. Ik zal zo gauw mogelijk bij u zijn. U woont in Medfield Square, is het niet? Ja, dat kleine huis aan het eind. 23. Ik vind het afschuwelijk van mezelf... dat ik u hierheen heb gesleept, Mr. Kendall. Ik hoop dat ik u kan helpen. Ik had er al spijt van zodra ik de horen had neergelegd. Het klonk wel erg hysterisch allemaal, is het niet? Radeloos, zou ik liever willen zeggen. Als ik er goed over nadenk, kan ik wel wegkrapen van schaamte. Ik denk dat Louis dood een te grote schok voor me geweest is. Heel begrijpelijk. En een schok kan voor iemand heel vreemde gevolgen hebben. Niet waar? Ja, dat geloof ik zeker. Ik heb mezelf altijd beschouwd als iemand die met beide benen op de grond staat. Ik verbeeld me geen dingen die er niet zijn. Vertel eens, wat is er dan voor wommelijks? Dat u even met me meegaan? En Louis studeerkamer. kan... Herinnert u zich deze kamer, Mr. Kendall? Uh, heel vaag. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Ruikt u ook iets uh, ongewoons? Ongewoons? Nee, de geur van sigaren. Die van Lewis? Dat is toch wel vreemd, niet? Och, de lucht van sigaren kan maanden blijven hangen. En de rook. Ook? Ik begrijp niet wat. Mr. Kendall? ...toen ik thuis kwam van de begrafenis... ...stond deze kamer vol rook. Ik kon nauwelijks die muur daar zien. Nee. Ik kan me raden wat u wilt zeggen. Ik was overspannen, ik rook de sigarenlucht... ...en beelde me in de rook te zien. Heb ik dat gezegd? Er was trouwens nog meer. De meubels waren... ...verplaatst. Verplaatst? Ze stonden weer net als vroeger. Ik had ze een beetje anders gezet. De, de stoelen, de canapé, dat tafeltje... Alles stond weer op zijn oude plaats. Weet u dat zeker? Absoluut. Kijk, ziet u die indrukken daar in het kleed? Mm -hmm. Die zijn van, van deze stoel. Ik had hem daar neergezet. Hebt u een huishoudster, een werkster? Niet intern. Ze komt twee keer per week. Morgen zou ze weer komen. Is dit de enige kamer waar iets veranderd is? Nee. Ook in Louis slaapkamer, boven waren stoelen verzet. En daar hing ook sigarenrook. Geen sporen van inbraak? Nee, alle deuren waren op slot. In de andere kamers was niets veranderd. Mist u iets? Ik heb vluchtig even rondgekeken. In ieder geval niets van enige waarde. Ik heb erover gedacht de politie te bellen. Waarom hebt u het niet gedaan? Ik had voor mijn leven genoeg van ze. Sinds het ogenblik dat Lewis gevonden werd, vlogen ze als kevers in en uit. Als ik ooit getwijfeld heb aan de grondigheid van onze politie... ...dan ben ik daar wel in één klap van genezen. Maar de lijkschouwer was volkomen zeker van zijn zaak. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ja. Ik hoorde hem nog zeggen. Mensen die slaaptabletten ingenomen hebben... ...mogen geen alcohol gebruiken. Een onschadelijke dosis barbitaal... ...kan dodelijk zijn in combinatie met alcohol. Wist u dat Louis erg veel dronk? Nee. Werkelijk niet. Ik wist dat hij ergens over piekerde... Maar daar wilde hij nooit over praten. Het is dus onbegrijpelijk. We waren zo... Zo één altijd. Maar de laatste maanden. En u hebt geen vermoeden wat het kon zijn? Nee. Het is zo raadselachtig allemaal. Ik begrijp niet hoe dat kon gebeuren. Weet u... Toen ik thuis kwam van de begrafenis... Had ik zo'n vreemd gevoel. Alsof hij in huis was... Ja, ik weet wel dat het volslagen belachelijk is. Ik heb me aangesteld als een idioot. Maar ik, ik was ook zo in de war. Waarschijnlijk heb ik me de rook verbeeld en zelf de meubels gezet zonder ermee na te denken. Er kan toch geen andere verklaring voor zijn? Wel? Ik weet het niet. Er gebeuren wel eens heel wonderlijke dingen. Maar ik ben daar geen expert in. Een vriendin van me weet er heel veel van. Mrs. Bayless, bedoelt u zeker? Ja, inderdaad. Hebt u er wel eens ontmoet? Nee. Maar dat had ik al langs gewild. Louis was namelijk erg gek met haar. Ik geloof dat hij eens kennis met haar gemaakt heeft door een van uw parties. Kan dat? Dat is wel mogelijk. Ze is een soort medium of helderziende, is het niet? Ja, een heel merkwaardige vrouw. Ik heb je pas meer gehoord? Met buitengewone vermogens. U gaat me toch niet vertellen dat u in spoken en geesten gelooft? Nee, dat niet. Maar er is een subtiel onderscheid. Over geestverschijning is veel geschreven, maar zelden door mensen die er getuige van waren. Ze schijnen zich niet graag te laten onderzoeken. Toch hebben zich op seances verschijnselen voorgedaan... die bevestigd zijn door betrouwbare, intelligente mensen. Zoals u bijvoorbeeld. Oh, ik ben geen spiritist. Maar ik ben er wel eens geweest, ik vond het heel interessant. Oh, het is toch bijna allemaal bedrog, niet? Met draden en alle mogelijke apparaten. Er zijn zeker bedriegers onder, neem ik aan. Maar Mrs. Bayless is dat beslist niet, geloof me. Bent u nooit op een seance geweest of een helderziende meegemaakt? Nee. Eerlijk gezegd heb ik geprobeerd Louis ervan af te houden. Maar hij was er zo verzot op. Gaat u er eens heen? Misschien kunt u een verklaring vinden voor wat hier vandaag gebeurd is. Is dat een grapje? Nee. Hm. Wat denkt u dat ze ervan zou zeggen? Waarschijnlijk dat het een poging is om contact te maken. Een poging? Op... Van Louis? Het is maar een veronderstelling... Ik heb er altijd alles willen ontmoeten. Ik kan in ieder geval geen kwaad dunkt me. Zou mrs. Bellis me willen ontvangen? Ik zou niet weten waarom niet. Ik kan wel een afspraak voor u maken. Als u nog steeds zo piekert over Louis dood zal zij u waarschijnlijk wel een antwoord kunnen geven. <tieden> Pardon, mevrouw. Kunt u mij ook zeggen... Ja? Ik zoek flat nummer 17. Dat is toch op deze verdieping? Ik moet bij Mrs. Bayless zijn. De deur aan het eind van deze gang. Oh, die waar u zojuist... Uh, u dat Ja, dus. ja. Maar u, u moet me excuseren. Ik heb erg gehaast. Oh, neemt u me niet kwalijk. Als u de lift nodig hebt, die is daar. Huh? Oh. Vreemd. Ja. Eens kijken. Flat nummer 17... 17, 19. Ja, 17. Bent u, uh, Mrs. Beeres? Ja. Uh, ik ben dokter Fletcher. Oh, u bent stipt op tijd, dokter. Ja, dat is zo. Uh, tegen mijn gewoonte. Komt u binnen. Dank u. Deze kant uit. <coughs> Kijk zo verbaasd, dokter. Vindt u mijn meubeltjes zo afgrijzelijk? Oh, nee, nee. Bijzonder erg. Ik had eigenlijk verwacht... Uh... Zeg het mij. Wat had u verwacht? Nou, als je bij een helderziende komt... verwacht je min of meer een... Uh, ja, een waas van geheimzinnigheid. U weet wel, wie er ook gedemd ligt. De tekens van de dierenriem. En bent u nu teleurgesteld? Nee, nee, nee. Tegendeel. Ik voel me juist opgelucht. <laughs> Om u de waarheid te zeggen... U zelf bent ook, ik mag wel zeggen, een verrassing voor me. U verwachtte natuurlijk een of andere oude in met kristallen bol en zo. Hm? Ja, inderdaad. <laughs> Wilt u roken of misschien iets drinken? Nee, nee, nee, dank u. Togelijk niet. Tja, wat me nou toch overkomt. Ik ben nog nooit eerder bij een helderziende geweest. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier kon doen. Eerlijk, ik heb het altijd als onzin beschouwd. Hoewel, uh, ik moet toegeven dat ik vaak in mijn eigen horoscoop heb zitten neuzen. Meer voor de aardigheid dan. Hm. Typisch Sagitarius. sceptisch, nauwkeurig. U bent toch begin december geboren, nietwaar? De 14e. Nee. U bent fysicus, 62 jaar en u woont in een kleine villa in East Rossley. Tot aan uw pensioen een jaar geleden hebt u zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek in Cambridge. Hm, ik merk dat u ook wel wat onderzoekingswerk gedaan hebt. Hoor. Dat ontken ik allerminst. Wat? Oh, het is verrassend hoeveel je te weten kunt komen over mensen... door het juiste biografische jaarboek te raadplegen of de plaatselijke dagbladen. Heel wat zogenaamde helderzienden zijn niet meer dan eerste klas privédetectives en scherpe waarnemers. Ik zie bijvoorbeeld onmiddellijk dat u dat pak niet in Rossley hebt gekocht. Ah. Waarschijnlijk in Londen, tegelijk met die andere dingen over hem, das, horloge. Ik... Denk dat ik niet ver mis ben als ik uw inkomen taxeer... Dat of... zou ik maar niet doen als ik u was. U rijdt in een hele dure auto. Hoe weet u dat? <laughs> ik zag u parkeren vanuit mijn raam. Oh, juist. U kunt niet altijd op de uiterlijke schijn afgaan. Die auto was van mijn overleden vrouw. U zet me voor een raadsel, dokter. Een man van de wetenschap die bij mij komt. Daar moet wel een gewichtige reden voor zijn. Tja, wanhoop. Maar u staat er toch erg sceptisch tegenover, niet? Ik zou liegen als ik zei dat het anders was. Denkt u dat ik een bedriegster ben? Ik trek nooit een conclusie zonder dat ik bewijzen heb. Maar ik moet toegeven dat u zeer ontwapenend bent. Zeker in biologisch opzicht. Pardon? Wel, u bent een aantrekkelijke vrouw. Dat beïnvloedt natuurlijk iemands urede. Oh, juist, ja. Ik geef toe dat ik nu wat minder sceptisch gestemd ben dan toen ik kwam... Misschien moest ik u eigenlijk uitleggen waarom ik heb geschreven. Nee, doe u dat liever niet. Heb u iets meegebracht? Meegebracht? Ja, een of ander voorwerp van uw vrouw. Oh ja, mijn ring. Hier heb ik hem. Die heb ik voor haar gekocht toen we nog op de universiteit waren. Mag ik even? Natuurlijk. <clears throat> Wat gaat u eigenlijk doen als ik vragen mag? Ik, uh, ik had een soort seance verwacht. Nee, ja, dat komt later misschien... Bij elk nieuw onderzoek beperk ik me liever tot wat wij noemen het voorwerp lezen. Door een of ander voorwerp van een overledene vast te houden... krijg ik bepaalde indrukken. Ach, kunt u dat werkelijk? Ja, maar vraagt u me alsjeblieft niet om een wetenschappelijke verklaring. Ik kan het. Als u nou even geduld hebt... Nou ja, natuurlijk. Allerliefste ring. Kleine, slanke handen. Dat is zo. Stil nou even. Neemt u me niet kwalijk. Ik heb de indruk... Dat uw vrouw de laatste tijd niet gelukkig was. Ik voel het heel duidelijk. Spanningen. Een vrouw. ja. teruggetrokken, gekweld, gesloten. Inderdaad. En nu zie ik een. tamelijk zwak, tenger meisje met lang donker haar. Erg lief. U wandelt met haar in. in. in. ja. Ja, een bergachtig landschap. Dat is merkwaardig. Mijn vrouw was donker, jaren geleden, voor we trouwden. Toen heeft zij haar haar geverfd... en in het weekend gingen we vaak bergtochtjes maken. Oh, het spijt me, ik heb u weer gestuurd. gaat u door? Mrs. Benes, wat is er? Ik kan me vergissen, maar ik krijg een gevoel van... het lijkt me of ik zou proef. Een gevoel van verstikking. Nee, oh nee... Nee, van verdrinken. Ja, mijn vrouw is verdronken. Ze viel overboord tijdens een zeereis. Ja, dat wist ik, dokter Fletcher. Maar dat is geen helderziendheid. Ik heb het in de krant gelezen. En ik vermoed ook wel waarom u hier bent gekomen. Zo? Ik denk dat u contact wilt krijgen uh. met de overledene... Uh, om erachter te komen... Eerlijk gezegd, ja. Vrijdagmiddag geef ik waarschijnlijk een seance. Als u die wilt bijwonen. Komen er nog meer mensen? Twee of drie. De jonge vrouw die u tegenkwam in de gang, een schrijver en misschien nog een vrouw. Ja, u begrijpt natuurlijk dat ik niet kan garanderen dat het een succes zal worden. En ik hoop dat u ook begrijpt dat het wel eens een schokkende ervaring zou kunnen zijn. Vooral in uw omstandigheden. Pardon, ik kan u niet helemaal volgen. Uit de indrukken die ik zojuist heb gekregen is me duidelijk geworden... dat de verstandhouding met uw vrouw nou niet bevalt voor u. Oh, Stefan, ben je daar al? Ik ben nog niet helemaal klaar. Ja, we moeten er keurig uitzien om de geliefde doden te verwelkomen. Hè? Is het je bedoeling om grappig te zijn? Hé, hey, is Els nog niet met je meegekomen? Nee, ze zei dat ze bij gelegenheid zou gaan. Het lijkt me beter om nog hier te zijn als ze komt. Apropos, heb je er gisteren nog gesproken? Even maar. Wat denk je ervan? Van die vreemde geschiedenis in haar huis? Ik weet het niet. Om je de waarheid te zeggen, ik ben er niet zeker van of ik er kan vertrouwen. Kun je ooit wel iemand vertrouwen? Hm. Je boek doet uitstekend, hoor ik, hè? Ja, een derde druk al. Vervelend genoeg moet ik iedere dag dat kolommetje eruit blijven persen. Och ja, we moeten allemaal ons kruisje dragen, hè? Zal ik je jas even weggaan? Nee, doe geen moeite. Ga jij je gang, maar ik red me wel. Ik ben wat laat. Ik hoop dat je de zaak niet opgehouden hebt, beste kerel. Nee, nee, nee. Vier uur betekent altijd kwart over vier. We drinken eerst samen een kopje koffie. Met hoeveel zijn we? Vijf, geloof ik. En ze is meegerekend. Wie ja. is dat knappe meisje daar? Rélicence. Schoonheid, hè? Ze lijkt wel een Griekse goedin. Hm. Ze is een Olympisch kampioen. Werkelijk? Ja, heeft een gouden medaille voor het een of ander. En die meneer die zo lekker sloopt is dokter Fletcher. Ziet eruit als een geleerde. Is die ook? Een wonderlijke collectie voor een seance. <laughs> Toch hebben ze iets gemiddels. Hoezo? Ze hopen allemaal contact te krijgen met een of andere doden. Mr. Kendall, ondanks alles wat u mij gezegd hebt... ...geloof ik niet dat u dit ernstig opvalt. Ik zeg u eerlijk dat ik bang ben. Ach, wel nee. Dames en heren, het wordt tijd dat we beginnen. <laughs> Als u de koffie op hebt, kan ik het presenteerblad wegnemen. Nee, laat u mij. Dat doe ik wel even. Dank u. Mr. Kendall. Mrs. Sands. Wilt u hier links van me gaan zitten? Graag. Dr. Fletcher aan deze kant, alstublieft. Rechts van me. Hier? Ja. Miss Gardner naast Dr. Fletcher. En Mr. Kendall tussen de twee dames. Heel graag. Sommigen van u hebben, geloof ik, alles eerder een seance meegemaakt. Maar de methode is niet altijd dezelfde. Ik zal nu de gordijnen dicht doen. Ja, ik, ik houd mijn seances bij voorkeur in het donker. Dan wordt u niet zo gauw afgeleid en ik kan me ook beter concentreren. Ik moet u verzoeken, zodra we begonnen zijn, niets te zeggen tenzij u aangesproken wordt. Ik doe de deur op slot. Dat ben ik nou eenmaal zo gewend. U weet misschien dat het levensgevaarlijk kan zijn als je in een toestand plotseling gestuurd wordt. Oh. Zo. Zit u makkelijk? Oh ja. Dan doe ik nu het licht uit en zet wat muziek op. Dames en heren, luister nu goed naar de aanwijzingen die ik u geef. Leg uw handen stevig voor u op de tafel, zodat uw vingertoppen die van degene die naast u zit, raken. En de twee die naast mij zitten, raken mijn handen. Op die manier vormen we een cirkel. Als u dit gedaan hebt, beweeg dan niet. En houdt uw handen vooral op de tafel. Zit u goed? Ja. ja. Dan beginnen we. U hebt wel gemerkt dat de temperatuur in de kamer iets gedaald is. Dat wijst onmiskenbaar op een aanwezigheid. Maar wat er ook gebeurt, blijf kalm en ontspan u zoveel mogelijk. Ja, ik voel een aanwezigheid. Ik weet nog niet zeker wie. Oh. Absolute stelde als die leeft. Ja. Er is iemand hier, iemand die verlangt Is oh. Mr. Kendall. Stil. Wat gebeurt er? Stil, Stil zei ik. Is ze nu in trance? Of wat is er eigenlijk? Mr. Kendall. Mister Carter, toe alstublieft. Maar Mr. Kendall. Ruikt u dan niet? Die geur. Wat? Ja. Sigarenrook. Wat is er toch, Miss Carter? Niets. We kunnen hier toch niet eindeloos blijven zitten. Dat vind ik ook. Wat denk jij ervan? Kendall? Zullen we licht maken? Goed, ik zal wel even. Ja? Ze is flauwgevallen, geloof ik. Nee, nee, nee. Raak u haar niet aan, minister. Sens. Laat het maar mee over. Misses Billis. Mrs. Beers. Dokter, ze ademt niet meer. Maar die paniek, alsjeblieft. Ja, is kennelijk flauw gevallen. Nee, Kendall. Ik vrees van niet. Die vrouw is dood. Wat? Ach, klets toch geen onzin niet? Nee, het is heel ernstig, Kendall. Geen twijfel aan. Ze is dood. maar dat kan toch niet? Graag eens, helemaal staan niet aan. Het enige wat we nog kunnen doen is de politie wel eens ook zeggen. De telefoon is in de gang, is het niet? Ja. Heeft ze de sleutel in de deur laten zitten of niet? Ja, hij zit er nog in. Goed, dan ga ik direct opbellen. Oh, ik geloof dat ik ga flauwvallen. Hou een hand vast. Zo, vooroverwagen. Toen nou kom, hoofd naar beneden. Meester Sans, haal het water, wilt u? De keuken zijn aan het eind van de gang. Ja, en ja, natuurlijk. Zullen we maar beginnen, zo? Nee, een ogenblik nog, Ries. Hoe is het? Zijn ze nogal rustig? Oh, het gaat nogal. Zo de gewone kreten van: uh, hoe lang moeten we hier nog wachten en zo. Heb je al gecontroleerd of Mrs. Belis nog uh, verplaatst is? Nee, ze hebben er precies zo laten zitten aan de tafel. Ze zijn allemaal in de kamer daarnaast gegaan, zetten ze koffie te drinken. Die kerel, uh, die Fletcher, die heeft even naar haar gekeken. Hij is een, uh, een soort dokter, geloof ik. Hij was er zeker van dat ze dood was. Weet je, Dries, dat de mensen altijd ergens zo zeker van zijn? Dat maakt mijn hobby zo dankbaar, snap je? Die uh, kunstjes, bedoelt u, zo? Ah, dat oprecht, echt, Dries. Nee, googelkunst. vingervlugheid en de edele kunst om de mensen te bedriegen. K kunstjes, boh, dat is goed voor kinderpartijtjes. Ja, uh, ik wou maar zeggen, zo, u was geweldig op die feestavond onlangs. Ik kan er maar niet achter komen waar dat leuke agentje van de afdeling B nog gebleven was. Ik, ik was er absoluut zeker van dat ze nog in die koffer zat. Ik zei het toch al: het verhoogt het effect dat de mensen altijd zo zeker zijn. Ja, u had er beroeps kunnen worden. Nou, we zullen maar eens naar binnen gaan, hè. Het spijt me dat ik u even moest laten wachten, dames en heren. Ik ben inspecteur Elkin. Ik heb even vlug uw verklaringen doorgekeken en ik zie geen reden voor een verdere vragen op het ogenblik. Ja. Maar ik zou wel graag willen dat u allemaal bereikbaar bent... voor het geval dat ik u vandaag nog zou willen spreken. Ja. Als u uw adressen en telefoonnummers aan mijn assistent Rius hebt opgegeven... kunt u gaan. Ja, dank u wel, ja. inspecteur. Dokter dank u. Dank u. Fletcher, voor u weg gaat even een woordje met uw vast kan. Zeker, inspecteur. U bent toch geen dokter in de medicijnen, is het wel? Nee, natuur- en scheikunde. Uh -huh. Iemand als u zou je op zo'n plaats niet verwachten. Spiritistische seance... De meeste wetenschapsmensen die ik ken zijn zulke... Materialisten. Ja. Dat ben ik ook. Wat dat betreft... Oh, u was hier meer uit een oogpunt van wetenschappelijk onderzoek. Nee, dat mag ik niet beweren. Als ik u vertelde wat ik hier deed... zou u mij waarschijnlijk volkomen belachelijk vinden. Ik hoop toch dat u het wil doen. En moet het? Goed dan. De zaak zit zo. Ik, uh, ik heb mijn vrouw verloren tijdens een zeereisje. Een paar maanden geleden. Ze stond op het dek. Het was voor u weer. Toen viel ze over beurt. Ach ja, uw gezicht kwam ons wel bekend voor. Ik heb het in de krant gelezen. Ik hoef er geen geheim van te maken. Ik moet rondkomen van een keihard pensioentje van de universiteit. Mijn vrouw had kapitaal. Niet zoveel in contanten, maar aan juwelen. Die zaten opgeborgen in een depositokluis. Toen ze verdronk, ging haar handtas ook verloren met sleutel en papieren. De hele boel. Ik heb het huis van onder tot boven doorzocht toen ik weer terug was. Helemaal niets. Ik gaf het maar op als een hopeloze zak. Maar een paar weken geleden las ik in de krant dat kolommetje van Kendall. Daarin had hij het over Mrs. Belis. Een medium met buitengewone gaven. Gelooft u werkelijk dat zij contact zou kunnen maken met uw vrouw? Eerlijk gezegd, ik weet zelf niet wat ik geloofde. Maar ik klamte me vast aan een strohalm. Ik ben wel ontnuchterd door wat er gebeurd is. Ik kan mezelf al om mijn oren slaan dat ik zo'n idioot ben geweest. Ja. Ah, kom binnen, Riefs. Ik heb hier het rapport van. Ja, wacht eens even. Je zou toch niet zeggen dat je gemakkelijker een kaart in je handpalm kunt verbergen dan een paar vingerhoedjes, hè? Mm, wat uh, zegt u, inspecteur? Ik probeer dan wel maanden die truc met die vijf vingerhoedjes onder de knie te krijgen. Het wil maar niet lukken. Het is een kwestie van spierbeheersing. Even eh, verdomme, hier een rolling laten vallen. Wat is dat? Het rapport van het laboratorium over Mrs. Belis. Zem. Heb je het gelezen? Nee, sir, het is aan u geadresseerd. Zo, jij bent wel een jantje secuur, hè, Dries? Als ik jou was, had ik er in de gang toch wel eens even in geneust. Zonder eigen initiatief kom je nooit in deze stoel terecht, jongen. Wie zegt dat ik dat wil, sir? Hm? Drie strepen vind ik genoeg. Ik heb geen behoefte aan een uh, maagzweer of uh, te hoge bloeddruk. Iets krijg je toch? Nou, laat maar zorgen. Hurging, <coughs> sir. Wat zeg je? Hurging? Geef Wie in godsnaam heeft er van achteren vast gegrepen en gewurgd... ...zodat ze binnen een paar tellen de pijp uit was? Hoe verzin is het? Wurging. Tries, je bent misschien niet happige promotie... ...maar als je gaat twijfelen aan de patholoog, ben je rijp voor snelle degradatie. Als iemand er gewurgd heeft, dan zou ze toch geworsteld hebben om... Onder... Dat hoeft niet. Ze kan in trance geweest zijn. Weet je nog hoe ze zat? Met haar handen voor zich stevig op de tafel gedrukt. Zij was niet de enige. Ze zaten er allemaal met de handen stevig op de tafel. Het spijt me, dames en heren, dat ik u weer hier heb moeten laten komen. Maar het is noodzakelijk om eens wat dieper in te gaan op uw verklaringen. Dat klinkt nogal onheerspellend, inspecteur. Werkelijk, dat was niet mijn bedoeling. Nou, om maar bij het begin te beginnen. U bent allemaal gekomen omstreeks vier uur. Ja, met tussenpozen van een paar minuten. Is de seance toen meteen begonnen? Nee, uh, Mrs. Peles bracht een presenteerblad met koffie binnen. En wij stonden nog wat te praten. N toen stelde ze voor om te gaan beginnen. En we gingen om die... Huh? Toen stond hier toch een kleine tafel. Tja, waar is die gebleven? Naar het lab. Naar het laboratorium. Waarom in zijn hemelsnaam? Het antwoord op die vraag is natuurlijk routineonderzoek, Miss Katna. Het lijkt wel of u al te zien ben, Mr. Kendall. Ik wou dat het waar was. De reden voor al dit gevaar ontgaat me. Zeker ook routine. Hè? Als u het zo wilt noemen. Nou, Miss Gardner, u hebt gezegd dat u allemaal om die tafel bent gaan zitten. Ja. We kunnen deze tafel ook wel gebruiken, denk ik. Wilt u dat we weer gaan zitten? Als u zo vriendelijk wilt zijn. Nou, mm. oh, vooruit dan maar. Nog een blikje nog. Laat waarnemen dat Mrs. Belis hier gezeten heeft. Wie zat links van haar? Ik, inspecteur. Mrs. Sands. Wilt u plaatsnemen? Zeker. Ik zat rechts van haar. Juist, Ja. En ik zat naast dokter Pletcher. Mm -hmm. En u, Mr. Kendall, zat tussen de twee dames, neem ik aan. Ja. Mm. Yeah. Zo, wie vertelt nou het verhaal verder? U, Mr. Sands. Ik, ik, ik... probeer me te herinneren... wat er nou eigenlijk... Nou, ze vertelde in het kort even de gang van zaken. Ze zei dat ze bij voorkeur haar seances in het donker hield. Dan word je niet zo gauw afgeleid. Eerst deed ze het licht aan... ...en trok de gordijnen dicht. Eh, doe dat even, Dries. Dan zou ik graag willen dat jij op de plaats van Mrs. Belis ging zitten. even son. Dus. Toen zijn we gaan zitten... ...en Mrs. Belis deed de deur op slot. Liet ze de sleutel in de deur zitten? Toen ik later de deur opendeed... ...zat die erin. Deur is op slot, zo. En toen deed ze het licht uit... ...en zette de pick-up aan. Nee, licht aan, laat het, Dries. Maar zet wel de aan. Is dat dezelfde plaats? Ja, die gebruiken ze altijd. Daarna ging ze zitten? Ja. Nou, nou die muziek geloof ik verder wel. Zet maar af, Dries. Ja, zo. En ga dan zitten. Ik zit al zo. Wat gebeurde er toen? Uh, ze vroegen ons allemaal de hand op tafel te leggen. Ja, met de toppen van de pink... ...tegen die van degene die naast ons zat. Wilt u dat even doen, alstublieft? Jij ook, Triefs. Ja, uh -huh. Ik zie het. U vormde zodoende een cirkel met z'n allen. Dr. Fletcher, misschien wilt u nu verder vertellen? Uh, ze zei iets over een daling van temperatuur. Ik moet zeggen dat het inderdaad kouder werd. Haar ademhaling ging langzamer en zwaarder. Bewoog ze haar handen niet? Nee, tijdens de hele seance niet. Mrs. Sands kan dat ongetwijfeld bevestigen. Ja, ik raakte haar vingers aan van het ogenblik af dat ze is gaan zitten. Toen mompelde ze iets over, uh, over een aanwezigheid. Maar ik weet niet meer precies wat ze zei. Ik wel. Ze zei, ik voel een aanwezigheid. Er is iemand hier. Uh, iemand die verlangt om... Verlangt om wat, Miss Gardner? Dat weet ik niet. Ze ging niet verder. En, en wij zaten dan maar... Het leek al eindeloos. Was het stil? Nee. De muziek speelde nog steeds. Maar Mrs. Peles ademde niet meer, leek het. Ik dacht dat ze in een trance was. Wie heeft het licht aangedaan? Ik. En zodra Kendall dat gedaan had... zag ik dat er iets mis was. Ze lag achterover met haar mond half open. Ze ademde niet... Ik boog me over haar heen. Haar hart stond stil. Toen merkte Kendall op dat haar hals was gezwollen. Ik dacht dat ze een of andere aanval had gekregen. Ik ging meteen naar de telefoon. Nee, het was zo. U hebt de politie gebeld voordat ik dat heeft u zei. Of herhaald. Het is mogelijk. Het is niet zo gemakkelijk om de juiste volgorde van de gebeurtenissen te onthouden. Toen dokter Fletcher ging telefoneren, bent u toen allemaal hier gebleven? Nee. Miss Gardner werd niet goed, daarom ging ik naar de keuken om een glas water te halen. En u, Mr. Kendall? Ik ben hier gebleven tot dokter Fletcher terugkwam. Mrs. Sands ondersteunde Miss Gardner om naar de kamer hiernaast te gaan. Ik heb het presenteerblad gepakt, een paar kopjes omgespoeld en ben verse koffie gaan maken. Bent u er zeker van, dokter, dat deze deur nog op slot was toen u naar de telefoon ging? Heel zeker. Ik herinner me dat ik de sleutel omgedraaid heb, maar dat ging nogal zwaar. De rest van mijn vragen kan kunnen u allemaal stellen. Van het ogenblik af dat Mrs. Bayliss het licht heeft uitgedraaid... is iemand van u om een of andere reden van de tafel opgestaan? Nee, nee, nee. Maar inspecteur, dat is gemakkelijk genoeg na te gaan. We voelden allemaal de vingers van degene die naast ons zat. Niemand had ongemerkt kunnen opstaan. Toch is dat gebeurd. Pardon? Ik begrijp niet. Iemand is van de tafel opgestaan, wees ik. Ja, maar waarom zou iemand het gedaan hebben? Het waarom zal u duidelijk worden als ik u vertel... dat volgens het rapport van het Pathologisch Laboratorium... de dood van Mrs. Baylis is veroorzaakt door weurging. dat is... Weurging bespottelijk. Dat meent u niet ernstig. Tot mij spijt wel, sir. Volgens het voorlopig rapport werd zij van achteren gewurgd en stierf binnen een paar seconden. Dus uw vragen waren niet alleen maar een kwestie van routine. Mm -hmm. De gebruikelijke procedure in geval van moord. Ja, maar heus, inspecteur, dat is gebleven. U beschouwt een van ons hier als de schuldige. inspecteur. Heb ik dat gezegd? De bedoeling van uw vraag en uw hele manier van doen is zo helder als glas. Maar ondanks dat rapport van u... is de gedachte aan moord volledig absurd. En burging, dat is al helemaal onmogelijk. En bovendien, wie zou zo'n misdaad kunnen plegen... zelfs in het donker, met andere mensen vlakbij? Zeker geen alledaagse gebeurtenis, dat geef ik toe... Maar al lijkt het ook nog zo absurd, mijn taak is duidelijk. De dood van Mr. Bayless op te helderen. U heldert maar op zoveel u wilt. Als wij hier maar niet eindeloos hoeven te blijven. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Het is je reinste waanzin. Nou, ik moet mijn stukje nog afmaken. Ik zou graag terug gaan naar de krant. Ik kan u natuurlijk geen van alle hier vasthouden. Ja, ik ben hele hele opluchting, ja. ja. Maar ik moet u wel verzoeken... Ja, dat weten we, inspecteur. ...ons beschikbaar te houden voor eventuele verdere vragen. Als u zo goed wilt zijn, sir. Kunnen we nu weggaan, inspecteur? Jazeker, meneer Kartman. Als u mij nodig hebt, inspecteur, wilt u wat aan denken dat ik minstens een uur nodig heb van East Ross? Ja, ja, zeker, dokter. Oh, naar u, meneer Dank u, dokter Fletcher. Ach, Mr. Kendall, voor u weggaat. Hebt u al eens eerder zo'n uh, bijeenkomst bezocht? Meer dan eens. Ik was goed bevriend met Mrs. Bayless. Sinds wanneer? Oh, jaren. Ik heb veel aan haar te danken. Door haar heb ik eigenlijk mijn kans gekregen bij de krant. Ze heeft mijn introductie bezorgd bij een, een uh, klant van haar. Wat er is gebeurd heeft me vreselijk geschokt. Maar haar moord? Nee, inspecteur. Ik ben het echt grondig eens met dokter Fletcher. Het is bespottelijk. telt u mij eens, gelooft u dat zij oprecht was? Hm. Ik heb nooit reden gehad om daaraan te twijfelen. Juist. Oh ja, nog iets. Ik hoop dat uw krant niets over deze zaak zal publiceren... zonder uitdrukkelijke toestemming van de jaard. Dat begrijp ik. Um, ja, dat was... Ja, Mr. Kendall. Och, niets bijzonders eigenlijk. Het schoot me opeens te binnen. Ik weet niet waarom ik het niet meteen gezegd heb. Iets wat Mrs. Gardner tegen me zei... En dat was? Over sigarenrook. Sigarenrook? Ja. In haar huis zijn een paar vreemde dingen gebeurd. In ieder geval... Uh, Tijdens de seance vroeg ze me of ik de geur van sigaren rook. En was dat zo? Ja, ik geloof het wel. Rookte dokter Fletcher? Nee, ik dacht van niet. Zeg liefst, wat vind je hiervan? Een knoop van een colbertjasje. Is niet zo? Ja. Waar hebt u die gevonden? In de franje van het kleed, vlak bij de tafel. Hm? De twee mannen misten geen van beiden een knoop, dacht ik. Nee. Trouwens, deze is grijs en ze droegen alle twee een donker pak. Hij is van een sportjasje, als u het mij vraagt. Ik geloof dat je gelijk hebt. Maar geen mens kon de kamer binnenkomen, zo? Nee, Driefs. Het is er een geweest die aan de tafel zat. Maar als hun handen op de tafel lagen met de vingers tegen elkaar... Ja, dan, dan begrijp ik niet hoe één van hen haar is kunnen beurgen. Ik heb eens een praatje gemaakt met de patoloog. Ze is gewurgd. Ik ben in het lijkenhuisje geweest. Negen duidelijke indrukken in de hals. Kom eens hier. Ik zal eens wat laten zien. Bekijk het blad van deze tafels. Ze hadden waarschijnlijk allemaal klamme handen. Daarom hebben ze aluminiumpoeder gebruikt op het lab. Blijft goed zitten en maakt de afdrukken prachtig zichtbaar. Ja, ik zie het. Kijk, deze zijn van Mrs. Delis. Deze van Fletcher. Die daar van Miss Gardner... En dan, en Mr. Sands. Mooi duidelijk, hè? Tja, je hebt er niet eens een vergrootglas nodig. Nou, ga ik eens een afdruk van mezelf maken. Zo. Duidelijk zichtbaar. Ook zonder poeder. Mm -hmm. Als ik nu probeer om mijn vinger weer op precies dezelfde plaats te leggen, kan ik dat onmogelijk doen zonder dat de afdruk vaag wordt. Kijk maar. Zie je wel? Zo'n baboe. hm als iemand tijdens die seance zijn handen had opgetild en daarna weer neergelegd... bovendien zaten ze in donker... zou er een dubbele afdruk zijn ontstaan, of in ieder geval een rommelige afdruk. Behalve als die eerste afdruk weggeveegd zou zijn? Dan zouden ze daar sporen van hebben gevonden. Nee, de tafel is niet afgeveegd en deze afdrukken zijn perfect. Niemand heeft ook maar een fractie van een seconde zijn handen opgetild. Tja, maar eh, hoe kan iemand het dan gedaan hebben? Laten we dat maar eens even vergeten. Wat me op het ogenblik het meeste bezig houdt, is het motief. Ja. Het is interessant dat uitgezonderd Kendall... de andere drie onlangs door de dood en verlies hebben geleden. En allemaal onder buitengewone omstandigheden. De broer van Miss Gardner barbitalvergiftiging. De vrouw van Fletcher valt overboord. Mr. Sam sterft door een autoongeluk. Ja, allemaal ongelukken. Uh -huh. Maar stel nou eens dat dat niet zo was. U? Veronderstel dat een van die sterfgevallen geen ongeluk is geweest. En dat Mrs. Bayless een vermoeden van de waarheid had. Dat zou voor een van de drie een motief kunnen zijn, is niet? Maar kom, we gaan eens een bezoekje brengen aan Miss Gardner. Ja, ze is zeker uitgegaan en het licht laat te branden. Nou, nogmaals bellen. We zullen eens even door de brievenbus gluren. De mantel hangt over een stoel in de gang. Dezelfde die ze de laatste keer aan had. Geen teken van leven. Spaar me alsjeblieft. Eén lijk dag is wel genoeg. Ze was al niet lekker toen. Denkt u dat ze ziek is? Aan de zijkant is een ingang voor leveranciers. Laten we daar maar eens gaan kijken. De keukendeur is op slot. Die glazen deuren hier die zijn ook dicht. Er zit een gendel op. dan nou dacht jij zeker dat we uitgebrand waren, hè, Trief? Dat soort deuren is een zacht eitje voor een inbreker. Het enige wat we te doen hebben is... één knie op deze richel. Vooruit, gimme zand. Ja, mooi. Nou, één arm door dat half open ventilatorgat. En met een klein beetje rek... kunnen we net bij de grendel. Nou, hoe vind je me? Oh, fantastisch, zo. Tja, Miss Gardner zou best te ziek kunnen zijn. Daar heb je gelijk in. Wij zijn dus geëxcuseerd voor deze inbraak. Ja, het is dus te hopen dat zij er ook zo over denkt. Kom mee. Daar moet de kamer zijn waar het licht brandt. Miss Gardner? Miss Gardner? Kom op. Goeie geraden, ze is dood. Nee, het loopt wel los. Alleen maar vallen. Ik zal het raam even open doen. Haal dat water weer. Ja, sir. Hé, hey. ruikt u dat, inspecteur? Als je die sigarenlucht bedoelt, ja, die ruik ik. Geef eens hier de glas. Miss Gardner. Oh, rustig maar. Nee, ja, drink eens. Help eens even, drie, dan zullen we er in die stoel zetten. Is maar niet bang, Miss Gardner. Leun maar op ons. Oh, dank u. Hoe is het nou mee? Oh, het gaat wel weer. Hoe uh, bent u binnengekomen? Door de deur aan de zijkant. We hadden zo'n gevoel dat er iets mis was. Wat is er gebeurd, Miss Gardner? Ja, nad nadat ik uit de flat was weggegaan... ben ik wat gaan winkelen. Toen ik thuis kwam... ...zag ik hier licht branden. Ik ging naar boven... ...en en ik rook heel duidelijk de geur van sigaren. Op het ogenblik dat ik de eerste kamer binnenkwam... ...ging de deur van die klerenkast plotseling open... ...en, en door de schrik mo moet ik gevallen zijn. Weet u, op de dag van Louis' begrafenis... ...zijn hier een paar heel vreemde dingen gebeurd... Voorlopig interesseert het me meer wat er tijdens die seance gebeurd is. Wat is dat eigenlijk met die sigarenrook? Ik heb hem geroken. Het was net of iemand die rook in mijn gezicht blies. Als je die dingen weer ophaalt klinkt het allemaal zo dwaas. Maar toen Mrs. Beres zei dat ze een, een aanwezigheid voelde... had ik sterk de indruk dat Louis in de kamer was. Ik heb hem ook horen hoesten. Daar ben ik vreselijk van geschrokken. U weet zeker dat het niet Kendall of Dr. Fletcher is geweest? Nee, zijn hoest was even duidelijk te herkennen als een stem. Bovendien kwam het geluid niet van de tafel, maar uit een hoek van de kamer. Sinds wanneer kende u Mrs. Bayless? Ik heb overal gehoord sinds Louis' kennis maakte met haar op een party van Mr. Kendall. Maar ik heb haar pas kort geleden voor het eerst ontmoet. Uw broer was bevriend met haar, is niet... Ik, ik weet het niet. Heb ik dat gezegd? Oh, hij ging af en toe naar een seance bij haar. Deze kastdeur, u zei dat hij open ging toen u binnenkwam? Ja. Geen wonder, hij kan ook helemaal niet op slot. Maar is hij zijn geen dagen open geweest. De kleren van uw broer hangen er nog, zie ik. Ja. Wanneer is uw broer voor het laatst bij Mrs. Bayless geweest? Een week of drie geleden. Had hij toen dit grijze tweetjasje aan? Dat sportjasje? Nee, dat heeft hij in geen jaren gedragen. Vroeger ging hij vaak op jacht in het noorden van Schotland, dan droeg hij het. Maar sinds het ongeluk is hij niet meer gegaan. Wat voor ongeluk? Zijn geweer ging plotseling af. Daardoor is hij een vinger van zijn rechterhand kwijtgeraakt. Dan zit je diepzinnig te kijken, Travis. Ik zit maar steeds te denken over wat Miss Gardner heeft gezegd over die vinger die de broer mist aan zijn rechterhand. En uh, dan dat rapport van het lab. Negen indrukken in de hals van Mrs. Bayless. Jij denkt dat er achter een geest aan zit, is het niet? Ik weet dat het idiot is, sir. Maar niemand kon in die kamer komen. En de handen zijn niet van de tafel af geweest. En uh, dan die knoop, die is van dat jasje van Louis Gardner, waar? Zeker. En die sigarenrook zonder een spoortje as. Op zijn zachtst gezegd heel merkwaardig allemaal. Dat ontken ik niet, Tries. En tenslotte die hoest die ze gehoord heeft. Of. Uh, heeft ze zich er maar verbeeld? Om daar achter te komen ga jij vandaag om te beginnen maar eens informeren bij de anderen. Telefonisch voor mijn part. En ondertussen zal ik mijn gedachten eens laten gaan over reile Mrs. Bailey's. Goed, dokter Fletcher. Ik dank u zeer voor uw inlichting. Goedemorgen, Trius. En, ben je nog wat wijzer geworden? Ja, sir. Ze waren eerst wel wat onzeker, maar ze schijnen toch allemaal die hoest gehoord te hebben. En niet van Kendall of Dr. Fletcher. Jij denkt nog steeds dat wij de Lewis Gardner de man is die we zoeken, hè? Hm? Mm, wel ja, waarom niet? Maar uh, ook een geest moet een motief hebben. Er zaten een paar brieven in de handtas van Mrs. Bayless, van Lewis Gardner. In nogal hartstochtelijke bewoordingen. Hij is geen stapel gek op haar geweest te zijn, maar ze moesten hem niet. Huh? Zou hij daarom zo weer gedronken hebben, denkt u? Waarschijnlijk wel. En dat zou ook voor Ellis Gardner een motief kunnen zijn. Hoe uh, bedoelt u? Ze was dol op de broer. Ze verwijt Mrs. Belis zijn dood. Wraak, heel simpel. Ten slotte kan alles wat er in haar huis gebeurd is haar werk geweest zijn. Ze heeft dat zo geansceneerd en is toen naar die seance gegaan. De moeilijkheid is alleen, als ze inderdaad zoveel van de broer hield, zou ze de verdenking toch niet op hem willen gooien. U bedoelt dat een ander dat gedaan kan hebben. Ik geloof in ieder geval niet in spoketriefs en ook niet in die zogenaamde Helderzienden en dergelijke. Maar ze maakte zo'n indruk op iedereen? Ja, ja, knappe comedianten. Mm. Bent u daar nou wel zo zeker van, inspecteur? Ik heb ook een briefje gevonden van haar makelaar. Ze heeft een flinke strop gehad op de effectenbeurs. Oh ja? Dat is vreemd, hè, voor een helderziende. Nee, jongen, die vrouw was een doortrapte bedriegster. En dan nou vermoed ik dat ze iets wist... en dat iemand haar daarom voor goed de mond gesnoerd heeft. De volgende stap is erachter te komen wat ze precies geweten heeft. Fraude bijvoorbeeld kan leiden tot chantage. Kijk eens naar dit bankoverzicht. Hm? Een paar kleine bedragen gestort door Fletcher, Mrs. Sands en Miss Gardner. Uh, betalingen voor consulten, denk ik. Maar kijk nou eens naar deze twee stortingen hier. Bij elkaar 300 pond. En dat binnen veertien dagen. Ik ga meteen maar eens eventjes naar Fleet Street en daarna naar Rossley om een bezoekje te brengen bij dokter Fletcher. Ondertussen ga jij eens achter het proces van Bala aan van dat autoongeluk van Mrs. Sands. Het spijt me dat ik u weer lastig moet vallen, Mrs. Sands. Nog meer vragen? Ja, maar geen routinevragen dit keer. Oh. Als ik me niet vergis, was u nogal in de war toen u onlangs bij Mrs. Belis wegging. Dat heeft dokter Fletcher u zeker verteld, is dat niet? Die dingen komen nu eenmaal altijd aan het licht. Wat was er gebeurd waardoor u zo opgewonden was? Toen ik bij Mrs. Belis was... hebben we het over nogal nare dingen gehad. Dat auto-ongeluk? Ja. Hebt u haar daarover verteld? Het was nauwelijks nodig... Ze scheen alles te weten. Het was gewoon angstig. Angstig? Hoezo? Nou, ik, ik bedoel wat ik ervan schrok. Ze scheen er evenveel van te weten als ik zelf. Ze kan het in de krant gelezen hebben. Mogelijk. In ieder geval was ik duidelijk in de war. Altijd trouwens als ik over praat. Als het niet absoluut noodzakelijk is, zou ik er ook verder liever niet meer over spreken. Ik kan niet zeggen dat ik veel wijzer ben geworden. Kendall zegt dat het een lening was. Maar ik geloof eerder dat ze hem gechanteerd heeft. Wat Fletcher betreft, die kan zijn vrouw overboord gegooid hebben. Daar wringt in ieder geval wat. Al begrijp ik niet hoe Mrs. Bayless dat zou kunnen weten. Maar uh, hoe ben jij gevaren? Heb je dat procesverbaal geverifieerd? Ja, inspecteur. Mr. en Mrs. Sands zijn ongeveer een jaar getrouwd. Hij was een jaar of twintig ouder. Het ongeluk is gebeurd op Kenworth Hill. Hij was op slag dood. heeft er een klein voortuintje nagelaten, iets met vijf nullen. Maar wie het ook gedaan heeft... Hij moest van zijn stoel opstaan, al was het maar voor een paar tellen. Fletcher, Miss Gardner, Kendall en Sands. Maar wie, het is eenvoudig onmogelijk. Maar het onmogelijke is vaak juist de sleutel van de illusionist. Wat mogelijk is, kan hij juist de schijn geven van het onmogelijke. Soms blijkt de oplossing zo simpel dat je jezelf wel voor je kop kan slaan. Die knoop, hè? Die toch in de richting van Miss Gardner. Dat hoeft niet. Iemand kan bij haar ingebroken en hem gestolen hebben. Je hebt gezien hoe gemakkelijk dat ging. De meubels wat verzetten en wat rook in de kamers blazen is ook niet zo'n kunst. Ja, maar als iemand tijdens de seance een had opgestoken... zou iedereen het gezien hebben? Dat kan ook bij het kopje koffie gebeurd zijn. En daarna verborgen in de palm van de hand. Mm. Dat is helemaal niet moeilijk. Het ging erom de indruk te wekken dat Louis Gardner uit het hiernamaals was teruggekomen. Maar uh, die hoest. U wil me toch niet vertellen dat onze moeder naar nou ook nog buikspreker is. Er zijn geen verborgen microfoons of luidsprekers. Nee. Nou, wacht eens even. Ja, Hij zit er wel een, of niet? Wat, in In de radiogrammofoon. Driefs, kom eens hier en ga eens in die stoel zitten. Zo. En leg nou je handen stevig op de tafel. Jawel, zo. Goed. Nou, grep ik je bij je keel en trek je achterover in de houding waarin we Mrs. Belus hebben gevonden. En kijk nou eens naar je handen. Ze zijn een klein eindje verschoven naar de rand van de tafel. Daardoor zijn je vingerafdrukken vervaagd. Maar die van haar waren zo duidelijk als wat? Dus, toen haar handen op de tafel werden gelegd, was ze al gebeurd. Zij was toen al dood. Ja, maar, maar ze is pas begonnen met de seance nadat ze is gaan zitten. De illusie, mijn jongen, de illusie. We hebben de bijzonderheden van alles wat er gebeurd is... ...behalve één ding. En het is? Wie heeft de grammofoon afgezet? Wie heeft aan de platenwisselaar gezeten? Maar ze hebben allemaal gezegd dat het dezelfde plaat was. Ze hebben gezegd dat het dezelfde muziek was. Maar ik verwet mijn pensioen dat de plaat op de draaitafel... ...niet dezelfde is als die welke bij de seance werd gebruikt. Er zijn geen andere platen, zo. Dan is hij ergens verstopt. Niet in deze kamer. De jongens hebben hem uitgekampt. Zo'n plaat kan geen mens in zijn handpalm verstoppen, of uh, u soms wel. Dat ligt eraan. Eens even kijken. Natuurlijk, Tot simpel. Het presenteerblad. Het presenteerblad? Ja. Ze hadden koffie gedronken. Het blad was hier in de kamer. Alles wat de dader in de algemene verwarring hoefde te doen... is de plaat onder het blad schuiven en hem zo naar de keuken brengen. Kom mee, Triefs. We zullen gauw genoeg zien of ik gelijk heb. Nou, ik heb alle kasten deze kant nagekeken, Oh, Oh, maar daar zit nog een spleet. Ah, ik zal eens even proberen of ik hem met mijn potlood misschien. Ja, daar zit iets. Ja? Alsjeblieft, grote hemel, je, je hebt nog gelijk ook. Nou, doe maar niet zo stom verbaasd. Zo, dat is tenminste iets. En nou gaan we gewoon eens terug naar de grom op front. ...dan koop eraf als we dadelijk niet de stem van Mrs. Beers te horen krijgen. Dames en heren. Alsjeblieft. Luister nu goed... ...naar de aanwijzingen die ik u geef. Leg uw handen stevig voor u op de tafel. Wat heb ik je gezegd? Dat is natuurlijk opgenomen bij een vroeger is, Nou, snap ik het. Ze werd vermoord zodra het licht uit was en vorig ze hun hand op de tafel hadden gelegd. Precies. En door wie? We de stoppen deze plaats weer waar we hem gevonden hebben. Wie hem daar verborgen heeft, zal zeker proberen hem weg te halen. En heel gauw ook. Alles in oude trevjes. Kom hier bij mij in de provisiekast. Inspecteur, wie het ook is, hoe moet hij binnenkomen? Deur is op slot. Dat zal onze moeder naar nou huis niet tegenhalen. Maar als... Stil... Ik hoor wat. Vrijheid, vrijheid, dat is ook al gemerkt. Hebt u gevonden wat u zocht? Zelf. Kendall? U hebt hem al, zie ik. U vindt het zeker wel goed dat ik die plaat maar neem. Hè? Ik had dus toch gelijk, mister Kendall. Chantage. Nee, dat had u niet, inspecteur. U kunt nu verder beter zwijgen, sir. Ik weet het. Alles wat ik van u af zeg, kan tegen me gebruikt worden. Maar de zaak is dat ze mij die introductie bij de krant in de tijd niet uit onbaatzuchtige goedheid heeft bezorgd. Jarenlang heb ik haar alle mogelijke society-roddels, intieme bijzonderheden en dergelijke verschaft. Oude jaargangen van kranten, foto's van vroeger heb ik gebruikt. En op die manier heeft zij een reputatie opgebouwd. Na het succes van mijn roman wilde ik van haar af... Maar dat zou het einde van haar inlichtingenbron betekend hebben. Toen heeft ze mij gedreigd haar memoires te zullen schrijven... en mij te verraden. Dat zou mijn carrière volkomen verwoest hebben. Door de dood van Louis Gartner ben ik op het idee gekomen om haar... Nou ja, dat is dan het moment... dat de gevangene zich met één ruk probeert te bevrijden. Ga uw gang staan. Oh. Ja... Een politieman aan beide kanten van de gang. Ik had het kunnen weten. Nou, u, mr Kendall. Erg vriendelijk van u, sir. Nou, nou, inspecteur. Ik dacht een ogenblik dat hij ons nog te vlug af was. Hoe wist u dat die jongens er waren? Ik ben helderziende, triefs. Wist je niet, hè? Occulte moord. U hebt geluisterd naar een hoorspel van Philip Levine... in de vertaling van Paul van der Lek. U hoorde de stemmen van Frans Somers, Andrea Domburg... Willy Ruis, Fesia Rone, Pironne Hoosang, Paul van der Lek en Harry Bronk. De regie had Leon Povel. Occulte moord uit 1969. En overigens in 1972 nog eens herhaald. Volgende week weer een oudje. Leuk, hè? Ik vind het echt super, hoor. Nou, Nogmaals, dank, dank aan Winfrit en uh, Leon Povel. En aan Houkje van Veen van Beeld en Geluid. En Gerard Leeuw, die het mooi heeft opgepoetst. Oké, okay, doei.